Kom buisen van Zornik, jullie bestaan dit jaar tien jaar, proficiat! En dat wordt ook gevierd in de Ancien Belgique. Ja, tien jaar is al lang, hè? Dat betekent ook dat we tien jaar ouder zijn geworden. <laughs> Juppie! Maar uh, het, is, het is eigenlijk een beetje, ja, het is wel belangrijk. we ja, tien jaar geleden de eerste single uitgebracht, love affair. Uh, tien jaar geleden ook voor het eerst op Pukkelpop gestaan. Waar we dit jaar opnieuw staan, en een taal van andere festivals, maken er ook vandaag Suikerrok. Maar de AB, dat wordt ook super. Bedoel, we hebben eigenlijk ook nog nooit voor een uitverkochte zaal in de AB gestaan, dus we kijken er wel naar uit, ja. Hier staan jullie voor de derde keer op Suikerrock. Als je terug denkt aan, aan Suikerrock, uh, wat doet dat bij jou? Um, dat is een van die festivals um, waarvan ik me de optredens nog goed kan herinneren. En dat is soms wel eens anders, dat je zo ergens komt en denkt van oh, is dat nu de tweede keer, de eerste, de derde? Hebben we hier al gestaan? En bij Suikerrock, weet ik, de eerste keer, ah, dat was voor With Him, Temptation, de tweede keer was, ah, dat was voor Milk Inc. En dat is, ik herinner mij dat nog. En dat moet wel iets zeggen. Dat betekent dat het, oftewel heel, heel slecht was. Want dat herinnert je ook, oftewel heel goed. En, en, en ik denk dat dat de tweede was. Dus het is er altijd heel aangenaam vertoeven. Een andere zaal uh, waar jullie herinneringen aan hebben is Hofterlo. Uh, nu de Trix. Daar hebben jullie ook een clubconcert gespeeld. Het stinkend putteke. Het stinkend putteke. Maar het stinkend putteke is niet alleen in Hofterlo of de Trix. Pas op. Volgens mij is er nog een ander festival, ik ga dat nu niet bij naam noemen want die organisatoren zouden zich misschien een beetje aangevallen voelen, maar ik kan me nog wel aan een ander festival herinneren waar het Stinkend Putteken ook aanwezig was. En Ik denk niet dat hetzelfde Stinkend Putteken is. Dus ja, ik denk dat er backstage nog wel wat werk is voor loodgieters, maar Stinkend Putteken is wel heel ambetant backstage hoor. Dat is ja. ja, maar ja, weinig aan te doen denk ik. Hè? Op die tien jaar tijd hebben jullie natuurlijk ook wat personeelswissels gehad. Um, als ik mij niet vergis zitten jullie aan jullie derde bassist. En je tweede drummer. Hoe kijk je daar nu naar terug? Goh, um, de derde bassist is, uh, is waar, maar bij ons, bij, de derde bassist is bij mij eerder zo als terugkeren naar de roots. Omdat ik Bas, onze bassist, al kende van voor Zornik, en wij zijn goede kameraden sinds we twaalf waren. Dus voor mij is dat een beetje thuiskomen. En uh, niet dat ik die andere twee hun rol natuurlijk wil, uh, wil wegcijferen. En uh, de tweede drummer, maar Davy speelt al eigenlijk vanaf het eerste album met ons mee en de eerste drie singles met Marijn zijn opgenomen. Dus we zijn toch al heel, heel lang bezig met zo dezelfde band. En, ik, en, en, en Tom is er dan bijgekomen in 2005, 2006 denk ik. Maar dat is, ik, ik ben heel blij dat we de laatste vijf jaar al met, met dezelfde bezetting spelen. En, uh, dat, dat voelt je ook op een podium. En niet alleen de band, de crew is ook heel, heel, heel belangrijk, mm -hmm. wetende dat er... Gewoon tien mensen rondom je staan die je al heel lang kent en die dat je, je veilig voelt, die je opvangen. Eind uh, 2010 kwam Satisfaction Kills Desire uit. Uh, nu zijn jullie al bezig in de uh, studio met een nieuwe plaat. Vrij snel eigenlijk. Wat een nieuwe plaat, dat weet ik niet. Maar we, zijn gewoon, we hebben deze keer ervoor gekozen omdat we de drang hadden om, om de studio in te gaan en dingen op te nemen. En uh, wat er ooit van gaat komen, gaat er een plaat van komen? Ja, ooit natuurlijk wel, maar gaat dat nu onmiddellijk uitkomen of niet? Ah, we zien wel, maar we hebben besloten van niet meer te wachten op een bepaal, tot op een bepaald punt en zeggen van oké, okay, nu gaan we een plaat opnemen. We gaan, als we zin hebben om de studio in te gaan, dan gaan we gewoon en dan, en dan gaan we opnemen. En... Het kan ook zijn dat jullie eigenlijk de oude techniek toepassen, gewoon singles, nog een single, nog een single en dan tot een plaat komen. Uh... Ja, daar heb ik nog niet over nagedacht, maar dat zou, ik, ik, we hebben echt op dit moment niet echt een plan. En we willen gewoon, gewoon uh, opnemen. En uh, het is heel belangrijk dat we gewoon, wanneer we ook maar willen, kunnen gaan opnemen. Ja. Opvallend is geweest in jullie carrière, de All Strings Attached toe Wat akoestische, wat strijkers erbij. Maakt dat nou meer? Hoeveel fonic is uh, die weg aan het opgaan met orkest uh, Je ziet dat ook internationaal meer en meer gebeuren. Ik denk niet dat we nog ooit iets met strijkers... Of, enfin, correct me, maar je zult waarschijnlijk mee kunnen... Gebruik dit niet in een volgend gesprek, want ik weet niet of het nog zal gebeuren. Maar ik heb nu op dit moment geen plannen om met vier strijkers iets te doen, of met een strijkerskwartet of een groter um, ensemble. Maar, maar, goh, er zijn nog zoveel dingen die we willen of kunnen doen en er zou, er wel, er zou nog wel iets rustig kunnen aankomen of nog eens een theatertour of, uh, of, of gewoon opnieuw een snoeiharde rockplaat. Um, het ligt nog allemaal een beetje open, maar het ligt allemaal open en dat is goed. We, we hebben veel zin in, in van alles, dus... de proms, heeft jullie ooit in een enquête opgenomen van... Zouden jullie zornik zien zitten op de proms? En dat kwam vrij positief uit. Hebben ze jullie ooit gecontacteerd? Niet rechtstreeks, maar ik heb er ooit wel eens iets over horen waaien. Maar dat is ook, ik wist niet dat er een enquête voor was. Maar ik denk, denk, wow, ik denk niet dat, dat, dat, dat, dat we dat nu al zouden doen. Um. Maar ik weet niet, misschien is dat. Alhoewel, dat hangt allemaal een beetje af van het moment waar, waar, waar je dan mee bezig bent. Als je dan met een nieuwe plaat bezig bent, ja, dan niet. Als je dan in een dodere periode zit, doe je dat misschien wel. En het hangt er ook vanaf met wie en wat is de rest van de line-up. Maar een symfonisch orkest, ja, dat kan tof zijn, maar dat mag ook niet te bombastisch zijn. En, en, uh, ik heb gehoord dat Deep Purple hier trouwens gisteren op Suiker ook, ook met een. Uh, symfonisch orkest stond en dat je die niet kon horen, totdat het einde zo ble, even wat violen. en voor de rest was het gewoon die gaan. Dus, ja. dus ook een optie trouwens. Ja, het was vrij bombastisch moet ik zeggen. Jullie zelf hebben uh, twee meias uh, ondertussen hebben gehaald, uh, The Enemy, uh, dit jaar voor de videoclip, maar ook uh, een European Independent Award in, uh, in Parijs gehaald. Wat doet dat met mensen? Of heb je op dit moment weet van, ja, yeah, again, another award? Nee, dat, van, van die Independent Movie Award, dat was wel leuk, omdat, omdat ook uh, de mensen die, van Productiebehuis, TRS, die aan de clip hebben gewerkt, die hebben echt keihard hun best gedaan. En die, enemy, van die clip van die Anime was ook super. En ik ben er zelf ook heel fier op dat we die hebben gemaakt. Dus dat is plezant als je daarvoor uh, bekroond wordt. Laatste vraagje, uh, de AB, 29 oktober, tien jaar. Wat mogen de mensen verwachten die de, daar naartoe gaan? Tien jaar op twee uur geperst. Zo een zipfile. Van Zorgnik. Onuitgebracht materiaal? Uh, dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Ik weet niet of. Ja. 29 oktober. Ik vond die zipfile eigenlijk al goed. Tien jaar compressen naar twee uur. En dat proberen op een beheerste manier te spelen. En ik ga iets duidelijker zijn: eigenlijk is dat concert vooral voor de fans. En dat is een, een dank u van daardoor, dankzij die mensen doen we al tien jaar wat we doen en we doen dat heel graag. Oké, okay, dankjewel Koen Buijster. 29 oktober, Ancien Belgique, 10 jaar, Zornik.